De hele dag is met behulp van leopardtanks van het leger gewerkt aan het vrijmaken van het spoor. Door het openstellen straks van één goederen spoor... rijden er weer treinen tussen de Rotterdamse haven en het aanpassement Kijfhoek. Verwacht wordt dat het reizigersvervoer bij Barendrecht morgenochtend weer volgens dienstregeling verloopt. In Duitsland hebben de kiezers voor een regeringswisseling gekozen. Na vier jaar wordt de centrum-linkse coalitie van CDU-CSU en SPD vervangen door een centrumrechtse coalitie van ChristenDemocraten en de liberale FDP. Ruim een uur na het sluiten van de stembureaus eiste Bondskanselier Merkel de verkiezingsoverwinning op. Ze zei dat haar CSU, CDU en de FDP met een stabiele meerderheid kunnen gaan regeren. Frankrijk en Polen gaan samen proberen de uitlevering van filmmaker Roman Polanski van Zwitserland aan de Verenigde Staten te voorkomen. Ze vinden dat de 76-jarige Frans-Polse regisseur deze beproeving niet hoeft te ondergaan. Polanski was onderweg naar het filmfestival in Zürich toen hij door de Zwitserse justitie werd gearresteerd. Amerika had om zijn arrestatie gevraagd in verband met een 32 jaar oude zedenzaak. Aanklagers in Los Angeles ontdekten vorige week dat hij naar Zürich ging en zij hebben ervoor gezorgd dat Zwitserland hem arresteerde. In een ziekenhuis in Maryland is de Amerikaanse columnist William Sapphire overleden. Dat heeft de New York Times bekendgemaakt. De krant waarin Sapphire tientallen jaren columns schreef over politiek en taal. Hij was ook speechschrijver voor president Nixon en diens vicepresident Spiro Agnew. In een van die toespraken liet hij Agnew fel uithalen naar de linkse pers... die hij hysterische zwartkijkers van de geschiedenis noemde... In 1978 won Sapphire de Pulitzer Prize voor zijn politieke commentaren. William Sapphire is 79 geworden. Het weer: morgen overdag bewolkt en vooral s middags en s avonds regen of motregen. Het wordt 17 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu Steppie. Welkom terug bij Tap Seppi aflevering 639. We zijn begonnen met de CD Eons of Dignity en muziek van uh, New Earth Records. gewoon via Oshop.nl. We gaan uh, ook door met dezezelfde labels. En dan uh, met de artiest Al Groomer Khan. En samen met, uh, even kijken, Enien. En het is Tantra Electronica. Nou, laten we maar eens luisteren. Veel plezier voor dit tweede uurtje. Tep,